12 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Het bestuur van de Tweede Kamer, het Presidium, komt rond deze tijd met een mededeling over een dossier van het Openbaar Ministerie. Kamervoorzitter van Miltenburg houdt een persconferentie. In het OM-dossier staat dat één of meerdere fractievoorzitters worden verdacht van het lekken van informatie uit de commissie Stiekem. Wie lekt aan die commissie is strafbaar. Het Kamerbestuur heeft er de hele ochtend over vergaderd. Mensen die hun verkeersboete niet kunnen betalen moeten niet in de cel worden gezet. De nationale ombudsman vindt dat mensen met financiële problemen niet thuis horen in de gevangenis. Ook vindt hij deze zogeheten gijzeling zinloos. Iemand in een cel vastzetten leidt niet tot het alsnog betalen van een boete. Het ontwricht het dagelijks bestaan en de maatschappelijke kosten zijn hoog. Het OM komt vandaag toch niet met een strafeis in de zaak van de moord op Nicole van den Hurk. Hij heeft zich deze week een getuige gemeld die zegt dat de verdachte tegen hem een moord op een meisje heeft bekend. De oud-TBS'er ontkende eerder deze maand in de rechtszaal dat hij het 15-jarige meisje in 1995 heeft vermoord. De politie houdt er rekening mee dat de explosie bij een auto in Breda gisteravond een aanslag was. Een man van 63 geraakte daarbij zwaar gewond. Volgens buurtbewoners is hij een arm en een been kwijtgeraakt. De politie wil niet ingaan op berichten dat het slachtoffer lid is van motorclub Satudara. Duizenden Koerden en Jezidis zijn begonnen met een offensief om Sinjar te bevrijden. De stad in Noord-Irak werd vorig jaar ingenomen door Islamitische Staat. Tienduizenden Jezidis sloegen toen op de vlucht en kwamen in de bergen terecht. Het offensief begon vannacht na bombardementen door de internationale coalitie. Bij een autorally in Zuid-Afrika is een man uit Twello omgekomen. De man van 54 werd uit de auto geslingerd toen zijn auto in een slip raakte en meerdere keren over de kop sloeg. De bijrijder liep alleen een zware hersenschudding op. Hij mag over een week terugvliegen naar Nederland. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, vanmiddag vooral in het noorden en westen zon. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА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 12 november 2015, u luistert naar ZFM Luncht... en wel met een non-stop-uitzending in verband met de ziekte van onze collega Ruud. Ruud, vanaf deze plek, van harte beterschap... en ik hoop je spoedig weer in de studio te mogen begroeten. Mijn naam is Albert Jan Vos. U zou van wellicht vandaag verwachten rond de klok van half 1 het afsluitende interview met wethouder Gert-Jan Bluis. We hebben vanmorgen contact gehad met de gemeente Zandvoort... En in principe is alles gistermiddag goed verlopen, het vertrek van de vluchtelingen. Dus er dus is geen additionele informatie uh, om dat uh, middels de radio uh, aan u kenbaar te maken. Graag maak ik wel van de gelegenheid gebruik, luisteraars, om u te wijzen op onze uitzending van Goedemorgen Zandvoort van aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Want daar zal de heer Aziz, Azizi uh, aanwezig zijn en uh, de heer Azizi is vluchtelingcoördinator voor statushouders in Zandvoort. Want op dat gebied is er wellicht wel nieuwe informatie... want het college van Zandvoort streeft naar opvang van statushouders... zonder consequenties voor wachtlijstwoningzoekenden. Dus daar krijgt u dan op Goedemorgen Zandvoort... Tijdens 10, tussen tien en twaalf informatie over, over de, door de heer Azizi. Nogmaals, vluchtelingcoördinator statushouders Zandvoort... Wij gaan terug naar een non-stop uitzending van ZFM Lunch tot twee uur. En daarna uh, nemen, uh, krijgen we vier uur lang de Muziek Boulevard live gepresenteerd vanuit de studio. fire in our hearts, we'll be blowing up the stars, now we're Op een rug in het gras en een de maan, ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren, en straks weer. gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me laag.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 That all is not for me to hear. www.zfmzandvoort.nl Goedemiddag, luisteraars. U luistert uh, op deze 12 november 2015... naar een non-stop-uitzending van ZFM Luncht. Onze collega uh, Ruud Janssen is uh, helaas ziek. Nogmaals van harte beterschap uh, vanaf deze plek. En ik hoop je spoedig weer in de studio te mogen begroeten. En uh, de voor de luisteraars die uh, later hebben ingeschakeld... en uh, zitten te wachten op het interview en de update... met de heer Bluis, uh, van wethouder Bluis van de gemeente Zandvoort... kan ik u mededelen dat wij vanmorgen contact hebben gehad... met de gemeente Zandvoort en... Uh, daaruit is gebleken dat in, in principe dus de vertrek van de vluchtelingen... uit de, de Korverhal soepel is verlopen... en dat er verder geen nu, nieuw, nieuws te melden is. Wat ik u wel kan melden, is dat het college van Zandvoort... streeft naar opvang uh, sta, statushouders zonder consequenties... voor de wachtlijst voor woningzoekenden. En daarvoor verwijs ik u graag naar ons programma... op de zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland... Maar daar zal om tien over elf de heer Aziz, Azizi aanwezig zijn. En de heer Azizi is namelijk vluchtelingcoördinator... van Statushouders Zandvoort. En dat zal ongetwijfeld uh, ja, nieuws naar boven komen... ten aanzien van statushouders die dan tijdelijk... dan wel voor langere tijd opgevangen zouden kunnen worden in Zandvoort. Dus daarover meer in ons programma. Goedemorgen Zandvoort, aanstaande zaterdag tien over elf. Dan is de heer Azizi uh, te gast tijdens deze live-uitzending. Verder verwijs ik u naar de gemeentelijke website... want daar staat een artikel in over het College van Zandvoort... streeft naar opvang statushouders... zonder consequenties voor woningzoekenden. Wij zetten nu ZFM Lunch non-stop voort... en vanaf twee uur kunt u vier uur live weer luisteren naar ZFM. De Muziek Boulevard van 2 tot 4... gepresenteerd door mijn collega Bart van der Meer... en van 4 tot 6 gepresenteerd door onze collega Hans Wassenaar. Wij gaan weer terug naar ZFM Lunch non-stop. suspend 9 CFN FM You had my heart and will never be a world apart I might be in magazines But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 mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my Give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you cry in you're beautiful too, the world is beating you down. I'm around through every mode. You're my downfall. You're my muse. My world.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 Thank